11 uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De openingskoers van het aandeel Facebook is vastgesteld op 38 dollar. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt na het sluiten van de beurzen op Wall Street. In totaal levert de beursgang morgen zo'n 18 miljard dollar op. Het is daarmee de grootste beursgang van een internetbedrijf ooit. De totale waarde van het sociale netwerk bedraagt ruim 100 miljard dollar. Facebook krijgt een notering aan de technologiebeurs Nasdaq. Analisten verwachten dat de prijs van het aandeel op de eerste dag 50% in waarde zal stijgen. Facebook werd acht jaar geleden opgericht in een studentenkamer in Harvard door onder andere Mark Zuckerberg. Het netwerk heeft wereldwijd meer dan 900 miljoen gebruikers. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de status van Griekenland een stap verlaagd, van B-min naar triple C. Dat betekent dat de kans dat Griekenland zijn schuldeisers terugbetaalt, kleiner is geworden. In een toelichting schrijft Fitch dat de mogelijkheid dat Griekenland uit de eurozone stapt is toegenomen na de parlementsverkiezingen op 6 mei. De partijen die wilden vasthouden aan het strenge bezuinigingsbeleid van de EU en het IMF verloren toen hun meerderheid en het lukte hen niet om een coalitie te vormen die dit beleid wilde steunen. Op 17 juni zijn er opnieuw parlementsverkiezingen in Griekenland. Als het dan ook niet lukt om zo'n coalitie te vormen is uittreding uit de euro waarschijnlijk, schrijft Fitch. Veel artiesten hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van Donna Summer. De zangeres overleed vanochtend aan de gevolgen van kanker. Producer Quincy Jones noemt haar in een reactie de hartslag en de soundtrack van een decennium. Dionne Warwick zegt bedroefd te zijn om het verlies van een groot artiest en een goede vriendin. Donna Summer had in de jaren 70 hits als Less Dance, Hot Stuff en Bad Girls. Het leverde haar de bijnaam The Queen of Disco op. Ook in de jaren 80 had ze nog grote hits met She Works Hard for the Money en This Time I Know It's for Real. Donna Summer schreef aan veel van haar hits zelf mee. Tijdens haar carrière kreeg ze vijf Grammy Awards. Ze is 63 jaar geworden. De Amerikaanse regering stuurt voor het eerst in ruim 20 jaar weer een ambassadeur naar Burma. Ook worden de sancties tegen het land versoepeld. Het Witte Huis beloont Burma op deze manier voor de hervormingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. President Obama heeft Derek Mitchell tot ambassadeur benoemd. Mitchell was tot nu toe speciaal gezant voor Birma namens de VS. Hij heeft recent ook een ontmoeting gehad met Aung San Suu Kyi. Minister Clinton kondigde aan dat het weer mogelijk wordt... voor Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met Birma. Niet alle economische sancties worden opgeheven. Zo wil de VS druk houden op Birma om door te gaan met de hervormingen. Een demonstratie van homo's in Georgië is uitgelopen op schermutselingen met tegenstanders van homoseksualiteit. Het was voor het eerst dat homo's in Georgië de straat opgingen. Tijdens een mars van 50 mensen in de hoofdstad Tbilisi kwam het tot een confrontatie met leden van een conservatieve religieuze groep. Op de internationale dag tegen homohaat wordt herdacht dat homoseksualiteit op 17 mei 1990 werd geschrapt van de lijst met ziekten die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteerde. Als wordt besloten om een aantal grote infrastructurele projecten te schrappen... gaan in het ergste geval 3600 banen verloren. Blijkt uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw... dat is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat. Bedrijven die bij infrastructuurprojecten zijn betrokken hebben het al moeilijk. Dit jaar zijn de stimuleringsmaatregelen van het Rijk afgelopen, schrijven de dus onderzoekers. Dat zorgt dit jaar alleen al voor een daling aan opdrachten ter waarde van 250 miljoen euro. Tegelijkertijd lopen ook de opdrachten van lagere overheden en bedrijven terug. Het rapport is opgesteld voordat de onderhandelingen in het katshuis mislukten. Er is dus nog geen rekening gehouden met aanvullende bezuinigingen. Een Poolse vrachtwagenchauffeur heeft gistermiddag een chaos veroorzaakt op de A2 bij Echt in Limburg. Zijn oplegger begon te slingeren, raakte in de berm en vernielde de vangrail over een lengte van ruim 50 meter. Twee auto's die achter de vrachtwagen reden liepen lakschade op en kregen lekke banden. De man kon later worden aangehouden. Hij bleek te hebben geknoeid met zijn tachograaf. In de laatste 24 uur had de Pool slechts vijf uur gerust. Hij heeft een boete gekregen van 4500 euro. Vitesse heeft de eerste wedstrijd in de play-offs om Europees voetbal tegen RKC gewonnen. In Waalwijk werd het 3-1 voor de Arnhemers. Zondag is de tweede wedstrijd in het GelreDome van Vitesse. Het weer, vannacht is het op veel plaatsen bewolkt... met plaatselijk een beetje regen en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien... bij maximaal rond 17 graden. In het weekend meer kans op regen- en onweersbuien. Het wordt dan wel warmer met 17 graden op de wadden... en plaatselijk 22 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht... Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Ik ben Jack van Horsen, MS-onderzoeker bij het VU Medisch Centrum. Mensen met de ziekte multiple sclerose gaan vaak moeilijker lopen... en krijgen soms geheugenproblemen. Dit komt door schade aan de zenuwen. Het MS-centrum Amsterdam onderzoekt hoe deze schade ontstaat en hoe dit te herstellen is. Steun dit belangrijke onderzoek via Stichting MS Research in Voorschoten. Kijk voor meer informatie op msresearch.nl Scapino Ballet Rotterdam presenteert Twools 75 minuten non-stop dans 26 dansers, 8 choreografen, 10 dansstukken het choreografiedebuut van Jan Koyman en live muziek van King Jack. Tools. het dansfestival van Scapino, 4 tot en met 7 juni in de Rotterdamse Schouwburg. Een idee over... commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland. We kennen de markten, we kennen de geldstromen, we kennen de wereld. Toch is dat mooie resultaat vooral te danken aan ons commitment... Onze wil om het voor elkaar te krijgen. Linksom of rechtsom. Die betrokkenheid, die vasthoudendheid, kenmerkt de aanpak van de Rabobank. Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keine. De Iraanse president Ahmadinejad wil naar de Olympische Spelen. Zo heeft hij vandaag bekendgemaakt. Maar de Britten willen hem niet binnenlaten. Dat is jammer voor hem. Naar verluidt zou Ahmadinejad inmiddels verdienstelijk mee kunnen op de nummers raketwerpen en holocaust ontkennen. Goedenavond, welkom bij deze aflevering van Met het oog op morgen. Waarom heeft de voorzitter van de Syrische Nationale Raad... de vertegenwoordiging van de oppositie in het buitenland... zich vandaag bereid verklaard om af te treden? Dat is zometeen de vraag aan correspondent Sander van Hoorn. En wat betekent het uitstel van het proces Mladic... voor de slachtoffers van Srebrenica? Dat vragen we aan hun advocaat, Axel Hagedorn. En wat deed schrijfster Franca Treur in Brazilië? En hoe aantrekkelijk is een aandeel Facebook? Vragen genoeg voor een lekker vol oog. Dat natuurlijk begint met het nieuws van vandaag. Donderdag, 17 mei. De inkt was nog niet droog. Of de inhoud van het Vijfpartijenakkoord lekte al gedeeltelijk uit. De zorgkosten moeten flink omlaag, zo is afgesproken. En dus gaat de eigen bijdrage fors omhoog. De premier Rutte is blij met het akkoord. Partijen die willen hervormen in de gezondheidszorg. Dat kon de afgelopen anderhalf jaar niet. Het gaat nu op een hele grote schaal gebeuren. De kosten gaan niet structureel omlaag. We gaan meer betalen. Terwijl we vooral gezonder moeten gaan leven. En het gaat natuurlijk niet alleen om vet. Het gaat niet alleen om suiker. Het gaat ook om roken. En het gaat ook om het stimuleren van beweging. Patiënten hadden het liefst gezien dat vooral de papierwinkel was aangepakt. Iedere patiënt weet dat als je van de huisarts naar het ziekenhuis gaat en weer naar een andere dokter. Heel veel dubbelingen. Ook de wegenbouw heeft last van het akkoord. Doordat geplande wegen niet aangelegd worden, kunnen 3600 mensen hun baan verliezen. Het CDA, een van de bedenkers van het plan, wil dat niet. We moeten op dit moment knokken voor elke baan in Nederland die er is. Uh, en als we dan ook nog eens een keer een aantal projecten gaan schrappen waar we echt heel veel behoefte aan hebben, dan zeg ik dan is de Kamer echt heel dom en fout bezig. Zeker net zo opmerkelijk is dat de SP, bij Uitstek en Arbeiderspartij... het banenverlies wel accepteert. Als het om grote projecten gaat, zoals het doortrekken van A15... de Blankenburgtunnel, dan heb ik liever inderdaad dat die projecten niet doorgaan. Het is overigens niet alleen geweeklaag. Er zijn ook mensen die de ingrepen wel begrijpen. Ja, ik denk dat we misschien de laatste jaren een beetje boven onze stand hebben geleefd... en uh, dat we daar nu voor moeten betalen. Als ik uh, hoor dat de Italianen... Van 60 naar 66 zijn gegaan en dat ze dat in tien dagen gefixt hebben. dan denk ik dat, dat dat bij ons een relatief kleine stap is. Generaal Radko Mladic zit flink in de tang van de aanklagers van het Joegoslavië-tribunaal. evidence-proving was in command of the troops. who committed these crimes. is only part of the evidence-proving guilt. Mladic voerde tro de troepen aan die de misdaden begingen. en dat maakt hem schuldig, vinden de aanklagers. Er is nog meer bewijs, zoals filmbeelden van de oud-generaal... van het Bosnisch-Servische leger. Kat in het bakkie zou je zeggen voor een veroordeling, maar niets is minder waar. In light of the prosecution's significant disclosure errors... the chamber hereby informs the parties... that it has decided to suspend the start of the presentation of evidence omdat er fouten blijkend zijn gemaakt met het bewijsmateriaal... weten de rechters nog niet wat ze moeten doen. En het proces tegen Mladic ligt voorlopig stil. Vrolijk zingend wordt het nieuwe Griekse parlement geïnstalleerd. Voor maar een dag of twee. Volksvertegenwoordigers blijven maar even... omdat er volgende maand al weer nieuwe verkiezingen zijn. Het is de grote vraag of de economie niet voor die tijd al volledig op zijn gat ligt. As far as the liquidity crunch is concerned, it's now affecting even healthy companies. En als er na de verkiezingen weer geen meerderheid is voor de bezuinigingen, verlaat Griekenland vermoedelijk de eurozone. Chef van Loekel was zeker niet de ontdekker van Donna Summer... maar hij maakte de vandaag overleden zangeres wel wereldberoemd in Nederland. Dag, mevrouw. Dag, hey, I'm Donna Summer and um, I'm gonna sing hostage. Can I use your phone? Of course. Can I, I use it now? I, I'll show you the telefoon. Needs. Dit is de telefoon. Zet de plaat op. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Ja, en ze staat morgen vast ook in alle kranten. Daar staat nog meer in. En de kranten zijn alvast gelezen door Marielle Hageman. De Telegraaf gaat nog even door op de bezuinigingsmaatregelen die de vijf politieke partijen hebben afgesproken voor de begroting van volgend jaar. De krant had gisteren als eerste het pakket maatregelen te pakken. Nu het stof wat is opgetrokken, spreekt de krant van een bittere pil. Het zijn volgens de Telegraaf vooral de hardwerkende burgers en het Nederlandse bedrijfsleven die de rekening van het akkoord krijgen doorgeschoven. De lijst van lastenverzwaringen lijkt eindeloos, zoals de vergroeningsmaatregelen, de WW-boetes en de verhoging van de BTW. De krant vindt dat een hard gelach. Tegelijkertijd, meent de Telegraaf, is Nederland nog steeds een zeer welvarend land. We steken onze problemen flats af bij de half-failliete knoflooklanden. Trouw denkt dat het begrotingsakkoord straks een schimmige en verwarrende verkiezingscampagne kan veroorzaken. De vijf partijen hebben in elkaar geïnvesteerd en er zijn vertrouwensbanden ontstaan... nu ze tot in elk detail eens zijn geworden over de manier waarop het begrotingstekort moet worden teruggedrongen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze elkaar kunnen sparen in de campagne. Ieder gaat voor zijn eigen kiezersmarkt. In die verkiezingscampagne zal volgens Trouw geen van de vijf partijen openlijk willen zeggen wat velen wel voorspellen... De nieuwe regeringscoalitie ligt na 12 september voor het oprapen. Maar bij al die opgepoetste campagneverschillen... speelt wel degelijk op de achtergrond... dat er de afgelopen weken vertrouwen is ontstaan... tussen de vijf partijleiders en hun secundanten uit de fracties. Amsterdam wil dat het openbaar vervoer in en rond de stad wordt gereorganiseerd... valt te lezen in de Volkskrant. Nu rijden er nog te veel treinen in de spits naar Amsterdam Centraal... terwijl veel forenzen juist daar niet meer werken... De hoofdkantoren van banken zijn naar de Zuidas getrokken. Universiteiten verplaatsen steeds meer faculteiten naar nieuwbouw aan de randen van de stad. En bedrijven kiezen massaal voor de nieuw ingerichte zakencentra buiten de oude stad. In de Volkskrant zegt wethouder Wiebes dat het openbaar vervoer onvoldoende mee is veranderd met die nieuwe ontwikkelingen. Hij vindt dat de reiziger de prijs betaalt van het ouderwetse systeem. Het overgrote deel van de forensen zou 10 tot 20 procent sneller op zijn werk kunnen zijn. Dat kan volgens de Amsterdamse wethouder precies het verschil zijn tussen een vader die zijn dochter ochtends wel of geen papje kan voeren. Het Nederlands Dagblad schrijft dat één op de drie predikanten geregeld doet aan hardlopen. De bron van dit nieuws is predikantenbegeleider Lex Boots, die 49 predikanten heeft geweld verspreid over het land. In zijn eigen regio, Harderwijk-Ermelo, valt de score zelfs nog wat hoger uit. Daar loopt de helft van de predikanten rondjes om in conditie te blijven. De begeleider vindt het belangrijk dat de predikanten aan een ontspannende sport doen. Een wandeling mag wat hem betreft ook, dat kan ook verkwikken. Want, zo is de opvatting van de coach, dominees leven nog wel eens te veel in hun hoofd. Maar de verbinding met het lichaam en de natuur houdt de ziel in balans. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Thank Maar, u hoorde het net al. State of Independence was dit. Een nummer van Vangelis, geproduceerd door Quincy Jones. Zij overleed dus vandaag op 63-jarige leeftijd. Ook vandaag, dag twee van het proces tegen Radko Mladic... de voormalig bevelhebber van de Bosnische Troepen in uh, Bosnië. Daarbij ging het vooral over Srebrenica... de zwarte bladzijde in onze Nederlandse geschiedenis. U hoort de aanklager McCloskey the VRS carried out their murderous orders with incredible discipline organization and military efficiency capturing detaining transporting murdering and burying over 7000 men and boys ja yeah, met. Uh... Inzet, discipline en uh, grote militaire organisatie zijn 7.000 mannen en jongens. Daar vermoord, zei de openbaar aanklager um, Axel Hogedoorn, advocaat van de moeders van Srebrenica. Welkom. Goedemorgen. Um, vandaag dus in dat proces deze uh, gebeurtenis. Um, hebben veel van uw cliënten dit proces bijgewoond? Ja, gisteren waren zo'n twintig. Uh, uh, vandaag minder, omdat ze kunnen zich niet zo uh, zolang hier te blijven, moeten mm. het hotel betalen. Dus uh, heel veel zijn teruggegaan en er waren nog zo'n stuk of tien vandaag nog. Ja. En um, wat deed het ze? Nou, van gisteren ging het natuurlijk iets makkelijker... maar gisteren ging het over Sarajevo en de Tizierch daar... en de, dat was de belegging van uh, Sarajevo. Vandaag ging het over Srebrenica. Ja. Dat was uh, veel zwaarder. Uh, we hadden dus een soort breaks uh, en de pauzes... en toen waren ze toch uh, aan het houden en uh, dat viel uh, ja, zwaar. Want waar moesten ze naar kijken? Wat werd er bijvoorbeeld aan videobeelden getoond? Nou, ja, er waren, werd natuurlijk ook het hele verhaal... dat uh, levert natuurlijk ook heel veel emoties op. Hè? Mm -hmm. Ze denken natuurlijk aan hun nabestaanden. Hè, als je dan hoort dat er zeg maar, executies plaatsvinden... van duizend uh, per stuk, zeg maar, per, per masserexecuties. Zelfs één keer werd gezegd uh, 1500. Mm. En dan werden video's getoond. Er is ook een slow motion waar een auto voorbij reed... aan uh, pijlen van lijken. Dus uh, uh, bij zo'n werhouder... En, en, en vergeef me zeg ik naar die details vraag. Maar kijken mensen daar dan op zo'n moment naar? Of ja, ik denk dat ze dat wel ja, al dat, ja, gezien. Ja. En... Nee, die hebben ze volgens mij niet zo ja. gezien. Natuurlijk zijn er heel veel uh, video's beschikbaar, en veel materiaal en heel veel kennen ze. Maar ik doe dat zelf ook al acht jaar. En iedere keer als ik het weer zeg, ga ik ook slikken. Dus, dus uh, ja. die gruwelijkheden die, die je daar is, eigenlijk voor normaal mensen niet te bevatten. Ja. En kijk maar iets daarnaar. Naar die beelden? Ja, die keek ook. Ja, die heeft en ook hoe gekeken. die, die heeft een eigen, dus heeft zijn eigen beeldschermen. Hmm. Um, anders dan afgelopen jaar was hij dit, zeg maar, deze keer al veel geconcentreerd. Hij was veel meer bezig met zijn uh, verdediging. Maakte heel veel aantekeningen. Um, hij uh, ziet er relatief relaxed uit. Uh, wat je ook kon zien, dat, na afloop van die zitting vandaag. Toen normaal gaan dan die gordijnen dicht. Er zit een glazen wand. En dan komen gordijnen dicht en dan gaat hij weg. En die ene gordijn ging niet dicht. En toen konden we nog zien dat hij met heel veel. Eh, normaal, met, eh, met, met heel veel grapjes blijkbaar bezig was. Dat hoor je dan niet, maar je zag ze een hele tijd. Eh, normaal echt een, lachend eh, met zijn, met zijn verdedigers praten. Ja, maar u zegt ontspannen. Is er iets van emotie? Op zijn gezicht te zien als dat soort beelden? Gaan. Nee, geen, geen emotie van, van treurnis in ieder geval. Hij gaat er af en toe bijna glimlachen bij sommige dingen waar ik denk het is ongepast. Hm. Um, nee, het is niet zo dat hij nu dat gevoel heeft dat er iemand uh, zwaar aangedaan is door dat wat er gebeurd is. Hm. Gisteren uh, zou er een incident zijn geweest. Het, het verhaal is, maar vertelt u maar wat er precies gebeurde: dat een vrouw op de tribune Mladic de middelvinger gegeven zou hebben en dat hij daarna het gebaar van halsafsnijder ja. teruggemaakt zou hebben. Ik heb alleen die halsafsnijder... Uh, die, die, die tweede uh, zesde gezien. Die eerste niet, omdat ik zat in de eerste rij. Dus ik kon niet zien wat achter me gebeurde. Um, ik zeg alleen dat. En afgelopen jaar, bij de eerste voorgeleiding... was hij ook vrij agressief en offensive tegenover de moeders. Dus ik weet niet of dat nu zo was of niet. Maar dat heeft de verdediger verklaard. Dus dat is een strafpleiter. Hmm. Dus dat kan je niet worden. Vindt u hem nog? Want in het begin was hij inderdaad erg agressief. Ook tegen de rechters en er doorheen blijven praten. En... Ik heb niet heel veel beelden gezien, maar ik kreeg de indruk dat hij een stuk rustiger is. Is dat ook uw indruk? Ja, hij was ook veel, veel fitter. Dus afgelopen jaar zag hij er vrij ziek uit. En uh, meer in de war eigenlijk. En nu vind ik dat hij heel geconcentreerd uh, overkomt. En het hmm. blijkt ook dat hij zich... zijn advocaat zag ik net ja. nog op televisie. Die zei, ja, de man is doodziek. Hij heeft drie hersenbloeding gehad, hartinfarct gehad. Ja, hij kan door. zich niet concentreren. Er is ja. bijna niet met hem te werken. Hij is heel erg in de war. Nee, zo komt hij niet over. Hmm. Ik vind dat hij heel sterk overkomt als hij weet waar hij mee bezig is en Zijn verdedigingslijn was afgelopen jaar ook nog meer... ik ben een held, ik ben een servische held. En nu heeft hij blijkbaar, dat werd vandaag ja. ook aangesproken... ging er over zijn alibi-verklaring. Hij heeft dan verklaard dat hij op 14 tot 16 uh, in juli 1995... niet ter plekke was, maar in Belgaard. Mm -hmm. en toen, dat ik, dus, is ook wel bewezen, hè? Dat dat ja, ja, dat erkent ook de aanklagen. Maar uh, dat hij daarom niet uh, met, met die moorden uh, in verband kan worden gebracht... en daar nee. geen invloed op heeft. Nee. Nou, daar he, heeft de aanklagen vandaag kort en met meegemaakt. Ja. Nou bent u natuurlijk de verdediger van de cliënten. Dus ja. u hebt er weer een andere positie in te nemen. Dus moet, moet de luisteraars ook weer even duidelijk zijn? I, ja, nou ja, ik heb niet een andere positie wat betreft Mladertje eigenlijk. Mm. Ik vind alleen dat ik deze zaken niet los kan laten... van, van, van het uh, zomaar, falen van, van, van de WN-troepen en Dutchbed in Schermensa. En ik ben van overtuigd dat als ze opgetreden waren... dat kon je vandaag ook zien. Er waren verschillende momenten waar iets had kunnen worden gedaan. En die hebben ze altijd uh, uh, hebben ze niet gedaan. Gedaan, Want dat dus, is de ja. zaak die u namens de slachtoffers voert he, tegen dus, de VN en Nederland. Daar ja, kom ik zo meteen nog ja, heel even ja. op. Maar nog even wat er vandaag natuurlijk gebeurde: namelijk dat het proces uh, werd geschorst omdat de verdediging, uh, de, de aanklager, een. Grote fout had gemaakt? Ja, dat werd gisteren al duidelijk. Dat heeft uh, Alfons Ori als voorzitter gisteren al aangekaart. is een significante fout gemaakt. Dat heeft hij gisteren ook zo gezegd en vandaag nog een keer herhaald. Dus uh, materiaal wat aan de verdeling ter beschikking moet worden gesteld. voordat de bewijsvoering uh, kan plaatsvinden uh, en ter voorbereiding, is uh, niet overhandigd. En ze kunnen nog steeds niet inschatten. Hoe zwaar dat is. Dus dat lijkt toch op behoorlijk veel materiaal te Het lijkt maken. mij toch, die mensen hebben jaren eraan gewerkt. Dat lijkt nou, blunder, gister, of onbegrijpelijk. Ik zie gisteren tegen uh, Financial Times, dat uh, ze hebben 17 jaar door tijd gehad om dat voor te bereiden. Ja. Dat is toch wel een behoorlijke blunder. Ja. Ja. Ja. Goed, dan, dan even tot slot, en moet een beetje kort helaas, maar dat proces wat u voert tegen uh, de Staten Nederlanden en, en de VN na de, na de slachtoffers is inmiddels door de Hoge Raad. Ook gezegd dat, dat de VN niet veroordeeld kan worden. U bent nu bij het Europese Hof. Wat is ja, de volgende stap? Precies. Nou, dat de uh, absoluut immuniteit is voor de VN. En wij gaan nu naar het Europees Hof voor Mensenrechten. Mm -hmm. Om juist aan te kaarten dat het eigenlijk uit onze optiek niet kan. En in strijd is met uh, fundamentele mensenrechten. Je hebt toegang tot de rechter nodig. En bij de VN is het zo dat het de enige organisatie dan zou zijn die ongecontroleerd is door niemand. En bovendien in hun eigen uh, in internationale verdragen vastgelegd is dat die gegeven wordt, maar dat ze ook een eigen rechtsgang moesten creëren. Dat hebben ze sinds 1946 niet gedaan. Mm. En uh, nou, we vinden dat dat niet kan. Nee. En, dat en moet heeft, het, maken. heeft wat u vandaag en gisteren gehoord heeft, nou nog materiaal opgeleverd in dat proces voor u? Nee, omdat wat, wat vandaag door de aanklager is voorgedragen... dat kennen wij, daar hmm. is niets nieuws in. Meer in de kwestie van hoe gaan ze de WN in deze zaak beoordelen. En dan zien we daar nog uh, stukken voor. En we, we konden uitmaken dat de, de rol van de WN toch een beetje geminimaliseerd werd. Hmm. Maar dat is misschien begrijpelijk vanuit het uh, oog van het aanklager... dat die natuurlijk zeg maar, alles Moet bij het bladers willen neerleggen. Ja. Ja. Maar van, uit onze optiek is dat, uh, schiet dat tekort. Ik dank u wel, meneer Hagen. Donald Vegen, u kent hem van den. Maar dit kwam van een solo-LP. Ja, het grondst al maanden. Maar morgen is het zover Facebook gaat naar de beurs. En wij bij het oog willen natuurlijk de boot niet missen. Dus het schip met geld moet nu maar eens binnenvaren. Alleen dan is de vraag, moeten we dat via Facebook doen of niet? Moeten we instappen of niet? de 100 miljard dollar vraag. Goed, mijn onbezoldigd beleggingsadviseur, vooralsnog onbezoldigd... vanavond is Kees Krijveld, directeur van de Argumentenfabriek... en schrijver van een wekelijkse economische column in Vrij Nederland. Goedenavond, meneer Krijveld. Goedenavond. Ja, uh, spannend natuurlijk. Moeten we hier onze spaarcentjes instoppen. Um, om te beginnen, wat, wat is nu eigenlijk de waarde van Facebook? Hè? Die 100 miljard dollar, waar komt dat eigenlijk vandaan? Hoe bereken je zoiets? Nou, die 100 miljard die komt uh, op basis van de uh, maximale prijs per aandeel... van 38 dollar per aandeel. Dat, dat is inmiddels vastgesteld, hè? Nou, dat, is, ja, dat ja. is waar ze nu op mikken. Dat is helemaal boven in de range die er uh, vastgesteld is. Nou, en dan het uh, aantal uh, aandelen... en dan kom je dus op uh, 100 miljard dollar uit. Ja. Dat is natuurlijk een nou lees, ik, nou lees ik meteen al dat de verwachting is... dat die aandelen meteen 50% omhoog gaan morgen. En dan is het dus 200 miljard dollar waard, of... Nou, het zou dus kunnen dat het morgen inderdaad enorm hard gaat stijgen. En dat tekenen uh, uh, die daarop wijzen, is uh, dat er enorme aandacht is geweest voor, uh, voor, dit, uh, voor dit aandeel. Ja. Dus niet alleen van institutionele beleggers, maar ook van particulieren. Iedereen wil hier gewoon bij horen. Ja. Dus als je inderdaad zou willen nadenken over de vraag: uh, moet ik hier naar mijn geld in steken? Ja. Dan, dan is natuurlijk, dat is natuurlijk een investeringsbeslissing... waar je dan netjes alle argumenten voor en alle argumenten nou, okay, tegen laat we, laat op een we, rijtje moet gaan zetten. Laten we een paar van die argumenten snel even proberen langs te lopen. Ja. Um, er zitten drie op de vijf volwassenen in Amerika op Facebook. In Nederland alleen 7 miljoen accounts. Wereldwijd 900 miljoen mensen. Dat zijn ontzettend veel mensen. Facebook moet gaan groeien, wil ik straks met mijn aandeel geld verdienen. Zit daar nog groei in? In het aantal uh, gebruikers ja. daar zit nou, inderdaad in Europa en Amerika. In Amerika staat het eigenlijk al sinds uh, vorig jaar zo'n beetje stil. Dus daar komt niet echt meer wat bij. Dus een van de uitdagingen voor Facebook is inderdaad... om uh, in de emerging markets, dus in uh, landen als... Uh, uh, in Afrika, in China zijn ze zelfs nog verboden... maar in dat soort landen uh, voet aan de grond te krijgen. Ja. En dan niet alleen uh, uh, mensen die dan bereid zijn op Facebook iets te gaan doen... want als je in Indonesië of in Ecuador zit, daar zit iedereen ook op Facebook. Alleen, de, daar zijn geen advertentieinkomsten. En daar gaat het natuurlijk om, via ja. Facebook. Ja. Ja, want uh, ruim 80% van hun omzet uh, is uitkomstig uit advertenties... Dus, daar, daar mikken ze op. Ja, en, en daar zit meteen ook alweer een pijnpuntje. Want ik las bijvoorbeeld dat General Motors net een hele grote adverteerde zich heeft teruggetrokken. Wa waarom? En hoe gaat dat eigenlijk met die adverteerders? Ja, General Motors die zegt dus inderdaad... dat zij hebben gemeten dat advertenties op, op Facebook niet uh, zo effectief zijn. Nou, daar, daar hebben ze gezegd... Uh, inderdaad heel rare timing, maar ze hebben dus gezegd dat ze ermee ophouden. En het is inderdaad, het is nieuw, het is een ander soort... Uh, het is een ander soort advertentie, zelfs uh, gewone advertenties op, uh, op internet. Ja. En, dat, en dat is voor Facebook, uh, ja, is, um, ja het, het is een plaagstootje... want het maakt in de gekte rondom Facebook echt helemaal niks uit u. Hmm. Maar, maar um, wat, wat is dat perspectief om, ik, ik las bijvoorbeeld nu is één Facebook-klant 4 dollar waard, maar die zou 100 dollar moeten kunnen genereren en dat komt ja. dan vooral uit die advertenties. Is dat een reëel perspectief? Ja, en nou, het is 4 dollar waard. Dat is nog niet eens het geval. Het is nu ongeveer 4 dollar omzet per ja, gebruiker. Dat ja, ja. Ja, het is nog niet eens de winst. En wat je dus nu betaalt: stel dat we nu aandelen Facebook zouden kopen, dan betalen we dus 100 keer de winst. En het is omdat je 100 miljard voor. Je koopt. Je koopt die, die aandelen voor uh, nou, die 38 euro. Dan kom je op 100 miljard uit. Dat is een je, krankzinnige nou, verhouding. is nog dat, nooit vertoond. Ja, 1 op 100 is krankzinnig. Als je inderdaad kijkt naar uh, het duurste bedrijf uh, ter wereld, Apple... dan betaal je een verhouding van 1 op 18. Kijk je naar Google, waar, waar Facebook zich ook uh, aanspiegelt, dan betaal je, een verhouding van, uh, betaal je 21 keer de winst. Dus met 100 keer de winst... Nou, dan, dan moet Facebook wel heel wat gaan doen... om dat uh, voor ons uh, terug te gaan uh, verdienen. Dat is wel fascinerend. Ja. Ja, en, en als ze al die adverteerders kunnen vinden, he, General Motors haakt al af, u zegt nou, is niet zo belangrijk, maar stel dat ze ze kunnen vinden, ja. dan nog zullen ze de balans moeten bewaren tussen de klanten niet wegjagen door al te veel advertenties en wel genoeg advertenties om eraan te verdienen. Nou, dat is natuurlijk de Achilleshiel van, uh, van Facebook, dat zijn de klanten. En we hebben gezien, het kan gewoon op internet heel snel gaan. Als je kijkt naar, naar, naar voorgangers uh, van Facebook, uh, zoals MySpace en Friends, uh, dat waren ook enorme netwerken, niet zo groot als Facebook, maar ons eigen is toch ook? Hè? die hadden ook gewoon 10 miljoen uh, gebruikers uh, in 2010, toen ze verkocht werden. En nu uh, tel je er nog maar 3 miljoen. Dus dat kan gewoon heel erg snel gaan. Ja. En ze moeten dus, uh, ja, die, die gebruiker is heilig en ze zullen ongetwijfeld ook alles aan doen om die advertenties niet zo uh, obnoxious te maken dat, uh, dat mensen daarvoor weglopen. Nee, en zijn ze vriendelijk voor de adverteerders? Want delen ze, de, de, de, de, de, de, hun goudmijn is natuurlijk alles wat ze van mij weten ja. als gebruiker, delen ze dat eigenlijk wel ruimhartig met die adverteerders? Nou ja, daar, daar, daar betalen de adverteerders voor. Dus het, ze delen dat. Nou, dat is natuurlijk ook weer zo'n punt. Ze delen dat volgens sommigen te ruimhartig. Het mm. kunnen in principe, in principe precies zien... wat Chris Keijnen allemaal wel en niet allemaal leuk vindt. <laughs> en daar spitsen ze wel precies die advertenties op toe. Ja, ja. Nou ja, laten we maar de hamvraag doen. Dan uh, stappen we erin of doen we het niet? Nou, ik zou. In, eh, dat hangt er vanaf. Wiens, met wiens geld? Met je eigen geld zou ik zeggen. Eh, dan is het een hele speculatieve zet. En dan zou ik ze zeker niet nu als het dan mogelijk was, want de boeken zijn denk ik gesloten. Maar ja, ik kom zou... ik er niet meer tussen? Nee, ik kom... nee zeker niet. Okay. Nee, nee, Kansloos, maar oh. stel hey, dat... het hey, zou... Zou, ik geslapen. Ook... <laughs> zou ik het ook nu niet doen? Nee. Ik zou gewoon even wachten tot morgen. Dan mis je misschien die eerste rit omhoog, maar de afgelopen tijd zijn voorgang andere bedrijven zoals Groupon en Signa. die zijn ook met veel bombaring naar de beurs gebracht en nou ja een, een, een aandeel als Groupon waar heel veel van verwacht werd, dat, draai... dat is nu nog maar de helft waard. Dus ik zou gewoon Echt even afwachten. En uh, uh, als Facebook wat wordt, dan kan het over een paar weken ook nog wel. Uh, kan je ook nog wel een keertje instappen. Ik hou de hand op de knip, meneer Kruijenveld. Dank u wel. Graag gedaan. De oppositie tegen president Assad is verenigd in de Syrische Nationale Raad. Maar eigenlijk is het woord verenigd hier geheel misplaatst. Want het rommelt al tijden binnen die organisatie. En vandaag heeft de leider Boerhan Galioon zijn vertrek aangekondigd. Correspondent Sander van Hoorn in Beirut. Goedenavond Sander. Goedenavond. Waarom gaat meneer Ghalioen ermee ophouden? Omstreden was eigenlijk... Uh, hij zorgde voor verdeeldheid. Dat werd hem inmiddels ook wel duidelijk. Dat was ook niet te miskennen. Want juist vandaag ook weer dreigde er een uh, hele belangrijke onderdeel van die uh, nationale raad... ...dreigde op te stappen. Hij kon er dus niet meer omheen. Dus hij zegt, zodra er een vervanger gevonden is, dan uh, stap ik op. Want wie zitten er allemaal in die raad eigenlijk? Ja, het is begonnen als een uh, groep van uh, de belangrijkste, tenminste dat moest het worden, de belangrijkste oppositiegroepen. En uh, ja, je kunt je afvragen of dat het ooit geworden is, want uh, vanaf het begin is er meteen verdeeldheid geweest. En dat is ook de reden volgens mij dat de internationale gemeenschap zich nooit echt helemaal achter die uh, groep heeft willen scharen. Ik bedoel, de groep Vrienden van Syrië, uh, de Ar Arabische Liga, ja. Amerika, Europa, die hebben het allemaal gehad over... Een vertegenwoordiging van het uh, Syrische volk. En ja, iedereen dacht natuurlijk, het moet worden wat het in Libië geworden is. De vertegenwoordiging van het Syrische volk. Eén loket waar je als internationaal internationale gemeenschap zaken mee kan doen. Ja, het is dus nooit echt van de grond gekomen. Nee, en nou, nou die Syrische nationale Raad die opereert vanuit het buitenland. En ik begreep dat de breuk vooral ligt tussen groepen binnen Syrië. Uh, de lokale groepen en, en deze groepen in het buitenland, hè? of niet? Nou ja, er zijn zoveel breuken. Ik bedoel, dit okay. is een hele belangrijke hoor. Want, mm. want um, groepen in Syrië die zeggen van ja... We voelen ons niet vertegenwoordigd. En uh, dan heb je ook nog de gewapende groepen in Syrië... die zeggen, ja, wat, heeft die, uh, wat hebben ze nou eigenlijk voor ons betekend? Dat vrije Syrische leger bijvoorbeeld, ja. Dat vrije Syrische leger bijvoorbeeld. Maar er speelt nog wel meer, hoor. Want um, deze meneer Radion bijvoorbeeld... die zit heel erg tegen, uh, tegen de moslimbroederschap aan. Dat mm. is een uh, soenitische beweging. En uh, daarmee, zeggen critici... vervreemdt hij de andere groepen uh, van zich... die ook best uh, zich achter zo'n centrale oppositie zouden willen scharen. Denk bijvoorbeeld aan de christenen. Denk ook niet geheel onbelangrijk aan de Koerden, ja. maar denk ook bijvoorbeeld aan de Alawieten. Dat zijn de mensen die in de regel achter Assad staan. En ja, die krabben zich natuurlijk wel drie keer achter het hoofd voordat ze ja. achter zo'n uh, club gaan staan. Ja. NOS verslaggever Lex Runderkamp is op dit moment in het uh, zuiden van Turkije, ook uh, in, in kringen van het syrische verzet. Goedenavond Lex. Goedenavond. Wat, uh, ja, wat vinden ze daar van die Nationale Raad en van dit nieuws dat uh, meneer Garlioen op gaat stappen? Nou ja, je hebt hier in de grensgebied bij Turkije eigenlijk twee groeperingen. De Sander noemde, noemde onder andere het Vrije Syrische leger natuurlijk, dat zijn de militairen. Ja. Uh, maar in dit geval is relevanter een groep die uh, heel erg vertegenwoordigd is... In die, in die nationale uh, raad, maar zich zeer uh, absoluut niet uh, dat men naar hun luistert. Dat is ja, de lokale coördinatiecomités. Dat zijn mensen die in Syrië werken, die gewonden uit Syrië halen, die medicijnen smokkelen, die ja, eigenlijk het dichtst bij mensen in dorpen en steden in Syrië staan, die, die lijden onder het geweld. Ja. En ja, ze voelen zich allemaal inderdaad slecht vertegenwoordigd, omdat uiteindelijk die, die, die Nationale Raad ervoor moet zorgen met haar politieke uh, rol naar buiten toe... dat er internationale steun voor de strijd in Syrië, het verzet in Syrië komt. Ja, en die blijft alsmaar uit. Ja, maar ze waren, neem ik aan, daar dus uh, blij met dit nieuws vandaag? Of? Ja, ze zijn er heel, heel opgelucht mee. Uh, t -t Twee maanden geleden zijn ze al uit de Nationale Raad gestapt qua overleg. Een maand geleden hebben ze nog eens een uitgebreide brief geschreven... aan, aan die uh, Nationale Raad, waarin ze zeggen... Uh, ja, de, de meerderheid van de vertegenwoordigers van ons, van die lokale comité's... die precies weten hoe het in die dorpen uh, speelt... Ja. Ja, die worden gewoon in het overleg genegeerd. De Raad neemt soms besluiten waarmee ze het hier he, on the ground... zoals ze zeggen, volstrekt oneens zijn. Dus ja, daar hebben ze een maanden geleden al een brief gestuurd waarin ze de veranderingen op een rij zetten die zij eisen. En die komen neer dat ze een democratischer en transparantere raad willen. Omdat die raad toch vooral ook bestaat uit mensen die van buiten Syrië, van, zeg maar de expats die ja. zich verzameld hebben eh, om te overleggen met de rest van de wereld. Ja. Uh, Sander van Hoorn, is er, is er uh, iemand te vinden die uh, op dit moment zo'n raad wel zou kunnen leiden? En die bijvoorbeeld wel het vertrouwen zou kunnen hebben van, van deze twee groepen waar Lex het nu over heeft? Ja, je hoort wel wat namen, uh, bijvoorbeeld een meneer Sabra, dus is een christen, dus he, die zou dan niet het verwijt kunnen krijgen dat hij uh, bij de moslimbroeders hoort. Die heeft in het verleden ook veel in gevangenissen gezeten in Syrië, dus ja, dan heb je in elk geval uh, de steun van, van uh, de uh, mensen die het verzet nu voeren in Syrië mee. Maar ja, de vraag is een beetje of hij zijn vingers daaraan wil branden. En, Sowieso heb je natuurlijk het probleem dat er inmiddels zoveel gebeurd is... dat ze in een neerwaartse spiraal zijn terechtgekomen. En Ik, ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat er nu iemand naar voren komt... die die spiraal weer omhoog uh, kan brengen. Die dus inderdaad iedereen achter zich kan krijgen... die dus daarmee één loket kan vormen voor uh, de mensen die het Syrische verzet willen steunen. Mm. En die daarmee dus een serieus alternatief kan worden voor de Syrische regering. Dat zie ik allemaal nog niet gebeuren. En Zolang dat niet zo is, zul je zien dat het een beetje een lamme club blijft... die dus in het veld, wat Lex zegt, bijna steun geniet. Maar waar ook mensen die het op zich best zouden kunnen... hun vingers niet aan gaan branden. Nee, en, en hoe belangrijk uiteindelijk is uh, zo'n club... een goed functionerende club voor het gevecht wat nu in Syrië plaatsvindt? Lex of Sander, maakt me niet uit. Ja, dat ja, moet Sander. Is Sander. Oh nee, nee, de... nee. Ja, doe maar, Sander. Oké. Okay. Nee, ja, wat, wat wat je natuurlijk ziet voor de internationale gemeenschap is dat van levensbelang. Um, kijk, Amerika die die die zit natuurlijk ook met die missie van Kofi Annan die die waarnemersmissie in zijn maag. Dat gaat allemaal niet werken. Maar ja. Wat dan? We willen best wapens geven, maar bij wie gaat dat terechtkomen? Met wie moeten we praten? Dat zal allemaal opgelost zijn op het moment dat daar een sterk uh, organisatie staat. Dus uh, de, de, de, de verdeeldheid van het Syrische Nationale Congres, dat, dat is eigenlijk koren op de molen voorlopig van uh, de Syrische president. Die die verdeeldheid natuurlijk uh, ja, heel goed uitkomt. Ja, Lex, nog even heel kort. Nou, heel kort, ik zat net aan de koffie met een paar Syrische uh, uh, politieke activisten... die betrokken zijn bij die smokkelroutes het land in... om, om de dorpen en de steden te helpen. Mm. En die zeiden mij, dat zijn jongens van de jaar der, in de dertig net... van, we hebben gewoon echt internationale steun nodig. Niet alleen militair, niet alleen medicijnen, maar ook politiek leiderschap. Wij Syriërs hebben gewoon veertig jaar onder de knot gezeten. We weten niet eens hoe wij een, een, een serieus, uh, gerespecteerd politiek orgaan... in het leven moeten houden. Mm. Dus ook op dat punt willen we eigenlijk... Oké, okay. heel hartelijk dank. Sanne van Hoor, lektion der kant. Hoza, meneer naar Weet je welke er weer is aan baan? Hoza, meneer Vem que eu quero ver você sambar Me disseram que você, menina rosa, samba demais Mas o meu samba vai lhe passar pra trás Rosa, menina rosa Vem que eu quero ver você sambar Rosa, menina rosa Vem, que eu quero ver você sambar Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar Se você gosta de samba, você vai ter que balançar Rosa, menina rosa Vem, que eu quero ver você sambar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 Georges Ben met Rosa Menina Rosa. En hij is bij ons vooral, bij mij niet, als componist bekend van Maskenada. Ik geef het woord aan Franca Treur. Ze leest voor uit haar roman Dorsvloer vol confetti. Uma siopana no papinal. Os domingos dinvernus saus capasam mais rapido. As quadro quando da pastor conclui... a missa vispertina cumas as binsans. Een uma semana een paar dagen, een paar dagen, een paar dagen, een paar dagen, een paar dagen, disopai. paar dagen, een paar dagen, een paar dagen, een paar dagen, een paar dagen, een paar dagen, een paar dagen, een paar dagen, een wat, ho wat hoorde je? <laughs> in het Nederlands is het... Swinters um, zijn de zondagen het snelst voorbij. Als de dominee om vier uur de middagdienst afsluit... met de zegen voor weer een hele week... vliegen ze alle zeven naar het fietsenkot. Het begin van je boek, ja. maar dan in het... Portugees. En uh, hoe komt dat zo? Braziliaans-Portugees. Ja, mijn boek is vertaald in het, het uh, Braziliaans-Portugees. wat geloof ik net een ietsje anders is dan gewoon Portugees. En... Um, dat komt omdat uh, een Braziliaanse uitgever op de Frankfurter Boegmessen uh, langs de stand van mijn uitgeverij Prometheus was gelopen en daar mm -hmm. mijn boek had gezien. En die dacht: Nou, dat is wel leuk, dat ga, ik, dat ga ik laten vertalen. Dat is wel leuk, dacht hij. Ja, hij kon het niet lezen natuurlijk. Hij, <laughs> hij las alleen de eerste, het eerste hoofdstuk in het Engels en hij dacht: Ja. Dat is, dat is misschien wel wat. En wat vooral ook meespeelde, geloof ik... was dat het uh, Nederlands Literair Vertaalfonds... Ja, ja. productie- en vertalingsfonds... Uh, een bijdrage leverde aan de vertaling. Ja. Dus het was voor hem ook nog een soort van creatief. Ja. Ja. Maar dat is wel vrij bijzonder. En, en een enorm land, Brazilië, met ja. enorm veel mensen. Dus ook een enorme oplage, neem ik aan. <laughs> nou, ik, ik weet het eigenlijk niet precies. Maar volgens mij valt dat reuze mee. Dat is 1500. Wat ongeveer ook de oplage is bij een eerste druk hier... Ja, en hoeveel al... mensen wonen er in Brazilië? Sorry, ik had het even op moeten zoeken natuurlijk, maar... Ja, echt uh, heel erg veel. Uh, <laughs> ja, heel erg veel. Ik heb het ook niet paraat. Al. Dus nee. al. Maar alleen, bijvoorbeeld eens, alleen al in Sao Paulo wonen er evenveel als in Nederland. Ja. Dat heeft meer dan 17 miljoen mensen. Dus het is, uh, je zou zeggen, zo'n oplaag van 1500 is dan niks. Maar... Um, mijn uitgever was enorm onder de indruk van 150.000 exemplaren. Want dat is ook voor Braziliaanse begrippen heel erg veel. Voor Die zijn er in Nederland verkocht, ja. Ja, oh ja. ja, ja. ja in Nederland waren het er 150.000. Ja. Nou, ben jij net uh, in Brazilië geweest op, uh, op boektour. Ja. Um, heb je ook kunnen constateren dat dit dan inderdaad een normale oplage is? Met andere woorden, dat bijna niemand een boek leest, hè? Ja, absoluut. Oh jee. Ja, nee, zeker. Nee, het gemiddelde zelfs is uh, twee boeken per jaar voor een Braziliaan... en dat. Daar zijn de schoolboeken bij in, uh, in berekend. Dus dat is heel erg weinig. En ik sprak best wel veel met schrijvers. En die kunnen allemaal niet leven van de literatuur. Ook al hebben ze prijzen gewonnen en zijn ze succesvol. En beheersen ze volledig de, de, katernen van de, van, nou, de boekenkaternen van de kranten. Ja dan nog zijn het op, nou als ze echt heel succesvol zijn, zijn toch ongeveer 10.000 exemplaren die verkocht zijn. Dus dat zijn echt hele andere aantallen. Ja, zijn overigens 190 miljoen mensen die daar wonen in Brazilië. Maar hoe, hoe, hoe ziet zo'n boektoer er dan uit? Als bijna nooit iemand een boek leest, komen er dan wel mensen op die bijeenkomsten af? Nou, dat was wisselend. De allereerste bijeenkomst was in, in Rio de Janeiro en daar. Uh, uh, moesten we speciaal met de vliegtuigen naartoe. En dat was, er was enorm veel organisatie aan vooraf gegaan. En uh, er zouden vertalers zijn. En het was, echt, het was allemaal tot in de puntjes georganiseerd. En toen bleken dus drie mensen te zitten. Dus dat was voor mij wel... Uh... Namelijk de mensen die het georganiseerd hadden. Ja, nou ja... Dat begreep ik uit een de... vrij hilarisch stuk wat je daarover geschreven hebt. Ja, ja nee, precies. De, die... die. Er waren er ook nog, die heb ik dan niet meegeteld. Oh, dus er waren er nog drie andere, ja, waaronder een, een, een Portugese dichter die heel enthousiast was en echt hele lange vragen stelde om te ja. laten zien dat hij geïnteresseerd was. Ja. Maar er waren ook bijeenkomsten waar meer mensen waren? Ja, zeker. ja okay. nee, gelukkig wel. Ja. <laughs> en hoe was dat? Want door en door katholiek land konden ze wat met dat toch vrij particuliere Nederlandse geloof, wat in jouw boek zo'n grote rol speelt. Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ik kreeg daar wel veel vragen over, omdat ze een heel ander beeld van Nederland hadden. Ze dus zagen natuurlijk, Nederland was een heel vrij land. En iedereen begon meteen over het drugsbeleid van ons. En, ja. uh, dus dat, dat was wel een ding over het protestantisme. Daar heb ik wel een beetje over uitgelegd, maar daar kreeg ik ook niet zo heel veel vragen over. Maar hoe reageren mensen op, op jou en op je boek? Je was, je was bij een festival was je de ja. enige buitenlandse gast. Ja. Ja, ik werd ook echt aangekondigd als een soort circusattractie. Uh, attractie <lacht> Eigenlijk Franca ging het zo door de, die De, de door, vrouw door, door met de ja, een bewijs van spreek. Ja, <lacht> maar dat was best vreemd, want, want verder was eigenlijk het hele festival tamelijk serieus. Mm. Ik was bij de opening en dat was een hele lange video van een man van 94 die over literatuur praatte. En, en mensen waren enorm onder de indruk en gingen na afloop van die video zelf staan. En toen kwamen nog allemaal politici die nog spraken over uh, literatuur en hoe belangrijk het was. Mm. En dus best, ze nam het eigenlijk heel serieus, maar toen kwam ik... en toen werd ik op die manier aangekondigd dat het een beetje vreemd was. Uh, maar verder, uh, het interview was wel weer heel serieus. Die vrouw die dat deed, die had het ook heel precies gelezen... en, en uh, stelde ook goede vragen, hoor, moet ik zeggen, echt... Uh... Heel geïnteresseerd. Maar hmm. inderdaad ook weer over. Ja, en uh, hoe reageren ze dan in Nederland op zoiets? En is het dan wel bekend? En, en is het dan klein, gaat het om een kleine groep of zijn, dat, dat soort dingen dan wel? Ja, en, en uh, qua aanwezigheid van je boek, je bent af en toe vast wel eens een boekwinkel binnengelopen. Ja. ja, dat is fantastisch. Als je dan je boek in een stapel van 30 exemplaren ziet liggen in, in een gewoon grote boekhandel in Sao Paulo. Dat vond ik echt heel erg leuk om te zien. Ja. Um, en in Rio de Janeiro was het helemaal grappig. Want toen vroeg ik aan, aan een vrouw... die ik toevallig met mijn boek in, in handen zag lopen... vroeg ik waar, waar ze die vandaan had. En toen wees ze naar een stapel op een tafel. En daar lag het boek tussen... Ja, echt geen literaire boeken. Dus een biografie maar van Marilyn Monroe. En de Big Penis boek lag er zo precies naast. En verder geen enkel literair werk. Dus het, dat was wel grappig. Dat was een foto waard. Ja. En uh, in uh, boekhandel... In Sao Paulo, in Cultura, daar, waren, daar lagen dus ook een hele, daar een hele grote stapel. Dat heb ik dan zelf niet gezien, maar ik, ik hoorde dat er daar dertig lagen. En toen ik wegging, dus na mijn drieweekse week, drie reis in, in Brazilië... toen waren ze alweer uit de winkel gehaald. Omdat er waren er maar zestien van verkocht. En dat was blijkbaar niet genoeg in drie weken om, uh, om de rest te houden. Dus die anderen waren alweer uitgeven vrij teruggestuurd. Wat kan mm. echt best wel... Nou, snel vond. Ja, want ik vind 16 zei, ja. verkochte exemplaren in drie weken helemaal niet zo heel, zo heel slecht. Als het een oplage van 1500 is en de mensen maar twee boeken per jaar, dan ja. lijkt me dat veel. Ja. Dat dacht ik ook. Maar ja, ja. Misschien, misschien was er iets aan de hand waar ik gewoon helemaal niet, niks vanaf weet. Nee. En uh, je, je bent natuurlijk in literaire kringen daar gekomen. Waren dat leuke mensen? Ja, ik kwam, uh, ja, je hebt dus ook een soort literaire scene. Mijn uitgever hoort daar helemaal niet bij. Die is echt net begonnen met literatuur. Die, die behoort tot echt een soort rijke, adellijke familie met uh, nou ja, Portugese roots. En daar hoort ook heel leven bij. Echt tamelijk elitair met heel veel zwarte bediendes en uh, kinderen die naar een privéschool gaan. Hij heeft zelf ook een boek geschreven, een literair boek. En uh, wil zich iets meer uh, specialiseren in literatuur. En, maar dat is hij nog maar net aan het doen. Mm -hmm. hij, hij zegt ook zelf dat hij geen toegang heeft tot de literaire maffia. Zou die wel willen. Maar ik ben daar wel mee in aanraking gekomen. Via iemand die mij had geïnterviewd. een van die uh, literaire maffia mensen. <laughs> en uh, dat is een soort intellectuele scene. Van vooral wat ik ervan heb gezien. Mannelijke jonge schrijvers. Die zichzelf echt heel erg interessant vinden. En die schrijven tamelijk moeilijke experimentele literatuur heb ik me laten vertellen. En die titels die vond ik al moeilijk. Dat, dat Eén titel was... Uh, dagboek van een val. En iemand anders had de arm van het paard geschreven. Dus dat was, dat was al... tamelijk moeilijk. Maar uh, mm -hmm. verder... Uh, ja, dat was wel heel grappig. Want ze, ze zijn echt, dat zijn dan de mensen... die de bladen... Uh, domineren. Ja, ja. boekenbijlagen. Precies. En ja. ze horen dan ook bij Compagnia de das Letras. Dat is ja. de, grootste, de grootste uitgeverij daar. En beste, of de belangrijkste literaire uitgeverij. En. Uh, ja, dat was wel heel leuk om te ontmoeten. Maar ik vond wel dat ze vooral in zichzelf geïnteresseerd waren. Ze hebben bijvoorbeeld geen één vraag gesteld over mij of over mijn boek <laughs> of over Nederland. <laughs> dat, dus dat, dat is tamelijk. Uh, nee. ja. Heb je al een, een, een royalty-afrekening binnen uit Brazilië? <laughs> uh? Ik vrees dat, ik het, dat, dat die man die uitgeverrecht alleen maar op mij uh, verloren heeft. Want die heeft natuurlijk wel al die hotelovernachtingen en zo moeten betalen. Dus ik denk niet dat er uh, nog iets van geld uh, overgemaakt zal worden. Oké, okay, nou, je bent in ieder geval. Lekker in Brazilië geweest. Ja, oh ja. Heerlijk. Even een prachtig boek geschreven. Dankjewel, Franca Treur. <lacht> Dit was Met het Oog op Morgen voor deze dag. Morgen weer een oog, zometeen Casa Luna met Peter de Groot, uit de leider van het Egidius Quartet. Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te en een laatste glas steen. Attentie, alstublieft. Wil de heer Jansen met spoed naar vergaderruimte 3 komen? Er zitten 14 Koreanen op u te wachten. Ik herhaal: 14 Koreanen. Regis en NS introduceren Station to Station. Uw netwerk van flexibele werkplekken op stations. Met onder andere videoconferencing. Kijk snel op Station.nl. Opeens ben je het. ZZP'er. En als het een beetje mee zit, ZMP'er. Zelfstandige met personeel. En voor je het weet, ZMNNPR. Zelfstandige met nog meer personeel. Dat is lekker toch? Groeien. Ben je er klaar voor? UPC Business wel. Met internet op de groei, met telefonie op de groei... met zakelijke pakketten op de groei. UPC Business. Krijg nu een gratis fiets naar keuze... bij nieuwe kozijnen en deuren van Belisol. En beslist u voor 27 mei. Dan maakt u ook nog eens kans op een lotto Belisol racefiets. Belisol. Kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. De expertise van Belisol gaat een leven lang mee. Meer info op belisol.nl.